...het uh, netjes zeggen dat het opmerkelijk is dat hij zo goed klimt? Ja, dat mag jij natuurlijk zeggen, dat het opmerkelijk is. En, uh, dat is een beetje maar jij het ook opmerkelijk? Ik vind het opmerkelijk dat hij goed klimt. De hele ploeg rijdt natuurlijk het hele jaar al goed... ...maar om, om, om dan suggestief te zijn in de andere richting Al ...vind ik altijd heel moeilijk. Uh, het zou kunnen, maar uh, ze zitten er wel weer bij. He, ze, winnen, ze winnen de klassiekers. nu zitten ze er weer bij. Dus uh, er wordt daar wel goed werk verricht. En ja, hoe dat gedaan wordt, dat moet iedereen maar een invulling aan geven. Maar ze zitten er wel bij. Dus, maar opmerkelijk vind jij het wel, ook, dat hij zo goed gaat? Ja, uit. als mensen vooruit en hard rijden, is het altijd opmerkelijk. Oké, okay, zo opmerkelijk. Uh, de, de, we gaan maar eens even terug naar de koele. Want hier Lippens nog maar een kleine 9 kilometer te gaan. Ja, nog maar een kleine 9 kilometer te gaan. En één man aan de leiding. Die Thibaut Pinot rijdt alsof zijn leven ervan afhangt. Zijn longen eruit fietsen haast. 14 seconden voorsprong heeft hij op Kessiakoff. Daarachter dan Galopin. En dan kijk ik nu naar de kop van het achtervolgende groepje. Het is toch wel een elite groepje hoor in deze etappe. Het middengebergte. Daar moest het deze Tour gaan gebeuren. Zei de tourdirecteur Christian Prudhomme tijdens de tourpresentatie. Want toen waren er nog wel wat mensen teleurgesteld. Er waren te weinig aankomsten te op het hoge bergte werd een klein beetje ontzien. Nee, het kwam aan op de tijdritter, riep iedereen. Nee, zei Christian Prudhomme. Let maar op, deze Tour is in het voordeel van de aanvallers. Er zal strijd geleverd worden in dat middengebergte. Er wordt strijd geleverd in het middengebergte. Want het achtervolgende groepje. Achter Pinot, Kesjakov en Gallopin dus. Cadel Evans, Frank Slek, Zubeldia, Nibali zit daarbij. Uh, Wiggins zit daarbij. Gallopin is inmiddels ingelopen. Die komt daar nog eventjes tussen fietsen. Uh, dan hebben we Fru. Dan hebben we Van de Broek en we hebben Menchov. Wat een elite groepje in de achtervolging. Achter Pino en achter Kesjakov. Die twee die strijden om de overwinning in deze etappe. Want die achtervolgers met 1 minuut en 15 seconden erachter. Die komen er toch echt niet meer bij, Joris. En wat een strijd is dat. Kesjakov ziet zojuist 150 meter verder Pino rechts afslaan. En dat is een heerlijk moment. Want de wind die komt van links. Kesjakov legt zich plat naar die bocht toe. Dan kan hij weer even van de luwte gaan genieten. Hij zou met zijn tijdrijderscapaciteit die hij onlangs in Zwitserland in de ronde van Zwitserland etaleerde... toch in staat moeten zijn om die Fransman nog te gaan bijbenen... voordat de finish bereikt wordt. Zijn ploegleider zit achter hem, die zou veel liever voor hem zitten... want dan kon hij de zweet met het mountainbike verleden uit de wind houden. Nu rijden we min of meer door een woonwijk. Kan Kesjakov wat meer overeind gaan zitten? En gaat hij nu kijken of hij Pinot ziet? Hij ziet hem niet, hij ziet wel een rotonde. Maar wat is het spannend in de slotfase van deze etappe? En het is ook spannend op Wimmelden en eh, tennis is soms kunst, hè, Marcella Mesker. Ja, oogstrelend tennis van uh, met name Roger Federer weer in die laatste game. Want uh, Murray serveerde bij 6-5 achter, kwam 30-0 voor. Maar toen vier geweldige punten van de Zwitser. En als je hem dat laatste setpoint ook ziet maken. Een back-and-volley uh, back aan het net met een beetje underspin, zeggen ze hier. slice. nou die bal is niet meer te halen door Murray. Dus het setpoint wordt in één keer gepakt door Roger Federer. Hij is terug in de wedstrijd, terwijl Murray de betere speler was in die tweede set. Dus hoe knap is dat? Federer wint de tweede set met 7-5. We staan weer op gelijke hoogte. 1-1 sets. Oogstrelend tennis in Londen. Bart Voskamp, kun je ook spreken van oogstrelend wielrennen? Of is het gewoon ploeter in deze laatste 6,5 kilometer? Ja. Het hoeft niet mooi te gaan als het maar hard gaat. En uh, de jongens die nu vooruit zitten doen dat al heel lang. Dus het gaat er steeds wat uh, schokkender uitzien. Maar, wat uh, is in deze mooie strijdvolle etappe het mooie aan dit wierrennen volgens jou? Uh, het is nu eerlijk. Het is, het is de eerste twee rijden gewoon man tegen man. En uh, de, de sterkste zal winnen. En daarachter uh, is er eigenlijk een, een koers in de koers. Want uh, de kopmannen zitten bij elkaar. Er zijn er misschien een paar kwijtgespeeld. Dus die blijven vol doorrijden om niemand meer te laten terugkomen. En hun eigen plekje zeker te stellen. Van de Broek doet erg zijn best. Hij heeft gisteren tijd verloren. Dus die rijdt zich hiermee weer... Uh, Weer een beetje de top in natuurlijk. En het is helder dat de echt grote mannen dag in dag uit... nu twee dagen op rij eigenlijk bij elkaar zitten. Want natuurlijk niet alleen die top twee... maar ook daarachter begint het zich al heel duidelijk af te tekenen. De echte klasse zitten voorin, hè, hier bij elkaar. Ja, ze zijn erg aan elkaar gewaagd en dat zie ik in zo'n klim. De laatste klim is echt vol gereden van de broek, die trekt vol door. En dan zie je dat de, dat, dat de toppers bij elkaar blijven. Morgen hebben we de tijdrit, dus het is ook een beetje zoals Wiggins. Die doet dat heel slim, die doet geen trap te veel. Die rijdt de hele dag op lichte versnelling. Heeft een goede ploeg om zich heen en uh, je moet ook alweer aan morgen denken. Maar je mag vandaag geen tijd verliezen, dus dat is ook nog belangrijk. En dan die slotfase, hoe ziet u eruit, Gier Lippens? Hij ziet er opwindend uit, want uh, die Thibaut Pinot die rijdt aan de leiding. Het gaatje met Kesjakov wordt groter en groter. Ja, het gaat om seconden. Maar 24 seconden heeft hij nu op het vlak. En dan moet hij zo meteen nog dat dorpje Poront-Tri door. En dat is een lastige passage, hebben we vanmorgen gezien. Met veel bochtjes, met kasseitjes, noem het maar op. En dan heeft hij ook nog, nou, ik zeg het soms wel eens oneerbiedig... maar die idioot van de manager van de ploeg naast zich zit, Mark Madiot. Die kennen we vooral van zijn hele hele, hele grote mond. Die man die kan verschrikkelijk hard schreeuwen. En zojuist sloeg hij zowat het portier uit zijn auto, Mark Madiot. Naast die Thibaut Pinault. Nou, ik zou gaan rijden als ik hem was. Ik zou niet durven om ingelopen te worden, want dan zwaait er vanavond wat. En daarachter hebben we dan die Kessiakov op 30 seconden. En dan dat groepje met Evans, met Schlek, Galopin, Horner zit erbij. Shack is groot vertegenwoordigd. Zoebel Nibali, Wiggins, Froome van den Broek hebben we gezien. En Menshoff, dat zijn de achtervolgers op. 54 seconden. Joris, jij zit inmiddels voor Pinot. Hoe ziet hij eruit? Hij ziet er iets beter uit dan de man die achter hem aan het knokken is. Dus het verschil tussen die twee... Pinot rijdt mooi, rijdt gestroomlijnd, heeft een iets lichtere versnelling. En bij Kershakov gaat het hoekiger. Die rijdt vierkant. Dat is ook niet zo gek, want die man heeft natuurlijk al lang alleen aan de rijding, aan leiding gereden. En dat vreet energie in een etappe zoals die van vandaag. Het gaat Pinot waarschijnlijk lukken. En dan gaat hij Frankrijk blij maken... Hoewel het in Zwitserland gebeurt. Hij is wat langer dan Keshakov. De man in het wit gehuld. Nu aan de linkerkant van de weg. Het zijn niet heel veel kilometers meer. Die vriendelijke ploegleider die zit vlak achter hem. Die roept hem af en toe wat toe. Maar de wetenschap dat Keshakov steeds verder achterop raakt is aanwezig. En dat is goed nieuws voor de leider in de wedstrijd. Pino. Het peloton komt eraan hoor, het is nog maar 45 seconden, 44 seconden voor Pino. Kessiakov is die kwijt, want Kessiakov wordt zo meteen ingelopen door die achtervolgers. Die ziet nu het zinloze van zijn poging in. Hij heeft het geprobeerd, we zijn nog op 4 kilometer en Pino rijdt aan de leiding. En daarachter die hongerige groep met al die klassementsrenners. Normaal gesproken. Chris Horner die leidt nu de dans bij de achtervolgers, 42 seconden is het, het loopt telkens terug en dan moet hij nu nog dat op door. Ik zei het al, het is daar lastig, nog 3,6 kilometer voor Thibaut Pinot. En normaal gesproken moet je dat toch kunnen redden? Met normaal gesproken is het verschil uh, groot genoeg, maar dit is een andere etappe geweest. De benen zijn leeg, ook bij Pinot, al heeft hij veel in de luwte kunnen rijden vandaag, in die grote groep. Nu staat hij er alleen voor, op weg naar de finish hier. Als je die etappe wil winnen, moet je natuurlijk wel de goede weg nemen. Tipo Pinot, het ging nog maar net goed hoor. Het was een beetje een Chris Boekmansje wat hij daar uithaalde want hij stuurde verkeerd Chris Boekmans die in de etappe naar bologna Sumer op een rotonde rechtdoor reed. Nou, deze man, Pino, die wilde rechtsaf waar hij linksaf moest. En ik kan me dat van vanmorgen nog herinneren. Dat was een onduidelijk punt. Zelfs met de auto. We zien de mannen van Radiocheck daar op kop van het peloton draaien. En ook daar gaat het niet helemaal goed. Ja nou, ze willen die rotonde natuurlijk van de korte kant nemen. Maar ze draaien buitenom. En dan is er één mannetje los daar bij die achtervolgende groep. Ze hebben inmiddels Kessie opgeslokt. Het is Pino tegen de rest 38 seconden. En hij zoeft door een Haakse bocht. Zojuist nu onder een grote gele hijskraan door. Een stukje daar beneden weer. Heel veel enthousiaste Zwitsers langs de kant van de weg. Een Fransman lijkt een etappe te gaan winnen in de ronde van Frankrijk. Maar hij gaat dat doen in Zwitserland. Het is Jurgen van der Broek die probeert weg te rijden uit dat achtervolgende groepje met al die mensman. Hij probeert een beetje van de verloren tijd, de tijd die hij gisteren verloor, met dat technische malheur probeert hij goed te maken. Ik zie ook dat Pierre Roland en Levi Leifheimer vlak achter die achtervolgende groep rijden op vier seconden. Maar wat gaat er met Thibaut Pinot gebeuren? Jawel, er is Mario weer. Als die kon, dan duwde hij hem over de streep. Hij hangt als een bezeten uit het raam. Hij gilt tenminste rechteroor. Nog anderhalve kilometer. Maar dat weet Pino zelf ook wel. Hij heeft een passage gehad over steentjes. Zit nu weer op asfalt. Het publiek is hier wat minder talrijk. Het staat wat op grotere afstand. En Pino naar de slotfase. Na de Rode Driehoek. Gaat het hem lukken? Thibaut Pino. Van de broek weggereden uit die achtervolgende groep en Evans springt dan uh, achter hem aan. En dat zou nog wel eens aardig kunnen zijn voor het klassement. Want het verschil tussen Bradley Wiggins en Cadel Evans is maar 10 seconden en daar kijken ze elkaar aan daarachter. Tipo Pinot rijdt inmiddels door de vlag van de laatste kilometer langs een benzinestation. Ineens weer een open vlakte. Het is net of je een stad uitrijdt hier. Maar hij gaat wel degelijk richting de finish. Die dus net buiten het centrum lijkt te liggen. Hier in het kleine hoort in Zwitserland. Mooie etappe geweest. Heel veel aanvallen. Toch weer veel enthousiasme langs de weg. Pinot rekt zich nog één keer. Gaat nog een keer goed over zijn stuur liggen. Passeert een levensgrote dinosaurier. En gaat dan na die rotonde richting de laatste rechte lijn. Laatste rechte lijn voor Thibaut Pinot. Daar komt hij aan hoor. Toegejuicht door dat Zwitserse publiek. Dit vinden ze wel mooi. Maar die, jo, die juicht ook in de auto. Pinot die uh, lacht zijn breedste glimlach. Nog eventjes doorhouden jongen. Want je bent er nog niet hè. Je moet nog een paar honderd meter. Mooi omzoomd door het publiek. Eén lange tribune aan beide kanten van de weg hier. Met al die Zwitsers erop. Zij juichen voor Thibaut Pinot. En in de ploegleiderswagen. Daarom helzen ze elkaar hoor. Hij heeft hem binnen. Het ging al wel eens mis hoor. Met die Mark Mario en de renner van hem in de slotfase. Maar nu heeft hij het terug te pakken. Het is mooi. Een Franse overwinning. De eerste van deze tour. Een jonge vent waarvan we nog veel gaan horen. Want deze jongen kan wat hoor. Hij kan klimmen. Hij kan dalen. Hij kan goed op het vlakken rijden. Dit is prachtig. Uit Luur dus Uit de, de Jura komt hij. Nee, uit de Vongese moet ik zeggen. Niet zo gek ver hier vandaan. Dan kunnen de handjes zo meteen omhoog. Bij Thibaut Pino. Hij pakt hier zijn overwinning. En luisteren eens naar dat publiek. Ja, een man. Ja, kun je dat zeggen? Uit de streek. In ieder geval niet hier ver vandaan. Maar nu gaan we wachten hoor. De klok loopt. Dan kijken we naar de achtervolgers. Ja, daar zien we hem. Jurgen van der Broek weer Kedel Evans. De aanval van Evans op de gele trui is mislukt. Frank Sleck die trekt daar vooraan behoorlijk tempo. En die uh, moet dat dan hoog houden. En dan krijgen we het sprintje hier op de streep. Gaat uh, Kedel Evans er nog overheen komen? Dat gaat hij. Kedel Evans die gaat de sprint aan voor uh, Nibali. Voor de gele trui dragen. Het is Evans die hier de sprint wint. En dat doet hij dan voor uh, Tony Galopin, Tony Galopin die nog vol meesprint... en dan uh, eindigt ook de gele truidrager... daar in dat uh, groepje. Niks aan de hand dus voor de gele trui. Hij verliest niet eens veel. En daar zie ik nog een achtervolgende groep komen. Even kijken zonder Nederlanders. Nee, Nederlanders, daar zullen we nog even op moeten wachten. Die hebben het gemist in de laatste klim. Die konden het niet aan. De Col de Lacroix bleek te zwaar te zijn voor de Nederlanders. Maar we hadden er vijf voor aan vandaag. En dat is echt een luxe. Bart Volskamp... Um... Wel blij neem ik aan vanuit sport oogpunt dat die jongen die zo hard gereden heeft ook gewoon etappen wint, hè Pino? Ja, zeker. Die heeft ervoor gestreden en die, uh, die heeft zich gehand, gehandhaafd van voren en die heeft gewonnen. En uh, het is juist mooi als je dan uh, zit te kijken van gaat hij het halen, gaat hij het niet halen. Nou, hij heeft het, hij heeft het gehaald en, uh, en nog ruim ook. Dus die heeft, uh, die heeft op, op het einde nog uh, goed gereden. Zijn ploegleider heeft er ook alles <lacht> aan gedaan om hem uh, weg te laten blijven. Hij ik is wil zich, ga... zeggen, hij heeft hij daar er... gewonnen dankzij of ondanks zijn ploegleider? Ja, ik on idioot... ondanks zijn ploegleider, want uh, nou. Nah, Nee, dat, tuurlijk hoor je dat wel, maar moet je je voorstellen... er staan schreeuwende mensen langs de kant... en die ploegleider rijdt er nou ja, een meter of tien vandaan. dus Misschien hoor je hem niet helemaal. Maar, uh, ik Wat denk roept hij? Ja, de eigenlijk woorden van... Uh, zet hem op en ga door en jij ja, gaat winnen. Je bent de beste. We gaan even naar Gio, want we zien uh, iets vaderlands Gio. Ja, we zien Laurens ten Dam binnenkomen daar, terwijl we toch al heel wat mannen binnen hebben. Laurens ten Dam daar in een groepje, inmiddels op bijna twee minuten van de winnaar. Hij is de eerste Nederlander in elk geval in deze etappe. En ik zei het net al, we hebben in ieder geval Nederlanders vooraan gezien. En dat is al meer dan we de afgelopen week hebben gezien. Ten Dam wordt dus de beste Nederlander. Hij komt nu zo'n beetje over de finish. Ik kijk daar nog eventjes. Rein Tarra mee, ja. Die moet hard werken, want die loopt toch een klap op. hoor. Die stond vierde in het klassement. Die komt hier samen met uh, Laurens ten Dam over de streep op twee minuten. En 21 seconden van de winnaar. Van die hele prachtige Thibaut Pinot. Man van waar we nog veel gaan horen. Hij zit daar dolgelukkig. Hij weet dat hij deze etappe heeft uh, gewonnen. Mooie overwinning van Pinot. De gele trui blijft in de handen van Bradley Wiggins. Ik kijk nog even. Pinot, Evans, Galopin, Wiggins, Nibali, Van der Broek, Vroom, Zoebel, Dia en Schlek. Dan heeft hij de eerste team van deze etappe. En dan zie je Laurens de Dam. Uh, Bart Voskamp als beste Nederlander. Nog meer dan twee minuten. En dan heb je inderdaad een mooie race gezien waarbij de Nederlanders vooraan zaten. Maar uiteindelijk koop je daar heel weinig voor. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ik ben natuurlijk enthousiast over het feit dat de Nederlanders er goed in hebben gevlogen. En dat is het minste wat je kunt doen. Maar zoals je al eerder gerefereerd, ze zijn gewoon op waarde geklopt. En als er op de ene laatste klim gas wordt gegeven, ja, dan komen ze allemaal tekort. En uh, ja, dat is toch jammer, dat denk ik. Die posities uh, met zoveel man van voren krijg je niet vaak. En uh, met alle respect, de renners die vooruit blijven. Ja, dat denk ik, dat moeten onze Hollanders dat niveau toch ook kunnen halen. Ja, want het lijkt er bijna op. We hebben ieder jaar het verhaal van uh, we rijden mee, want volgend jaar zijn we heel goed. Hè? Dat is Je hebt in Den Haag een uh, café, daar staat morgen gratis koffie. Dat bord staat er al 40 <lacht> jaar en daar begint het een beetje op te lijken. Hè? Want het wordt eerder minder. Ja, het klinkt heel hard, maar het wordt eerder ja, minder nou, jaarlijks. Met mijn, dan... met, met, ik vind met Deloys ben ik ook wel een beetje klaar. Want uh, we, we bedoel, natuurlijk heb je, uh, heb je in de, in de wielrennerij en, uh, een bepaald traject in de opleiding. Maar op een gegeven moment dan, uh, moet je daar natuurlijk ook van profiteren en scoren. En, en die tijd is eigenlijk wel aangebroken en uh, je kan dan er niet meer mee leven als mensen zeggen van ja, maar het talent is er en het zit eraan te komen. Ja, dat, uh, dat oosten dat had eigenlijk nu moeten zijn. Wat is dan in ieder geval toch het mooie wat we in Nederlands op zich vandaag hebben kunnen zien? Nou, het mooie is gezien. Ik, ik, ik, heb, ik heb eigenlijk nog het meest genoten. natuurlijk als oud wielrenner. was ook altijd mijn. Uh, uh, probeerde ik ook altijd weg te komen in ontsnapping. En dat is een koers in een koers. Als mensen het eerste anderhalf uur hebben gekeken. dan is het gewoon eigenlijk al de koers om proberen in de kopgroep te komen. En dat moet ik de Nederlanders nageven. Dat hebben ze echt goed gedaan. We hebben altijd Nederlanders van voren gezien. Uh, we, hebben het ge we hebben het geprobeerd. Ze hebben het geprobeerd. Het is gelukt. Ze hebben meegezeten. Alleen ja, het, het afmaken is niet gelukt. Dus ja, ik probeer er toch maar een goed gevoel aan over te houden. Dat we hebben meegedaan. We zijn alleen tekort gekomen. En ik denk, als we gewoon blijven doorgaan... dan ontstaat er ook een keer een situatie... waar misschien niet een lastige klim op het eind zit. Of renners verbeteren. Kijk, Want een Tendam die moet hier gewoon mee kunnen. Met dit niveau kan hij mee. We gaan weer even naar Gio Lippens. Gio, want bij elke landgenoot komen we even bij jou. Ja, Laurens en Dam dus op de 27e plek. De beste Nederlander. En ik zie daar in de verte Johnny Hogeland uh, aanko aankomen. Ik moet uit het raam hangen, want de Franse TV heeft natuurlijk aandacht voor die winnaar, voor Thibaut Pinot. Maar hier komt uh, ten Dam over de finish in het gezelschap. Onder andere van uh, Sylvain Chavanel. Dan heeft hij toch in die afdaling. Uh, Simon Garrant zit daar nog bij. Die hebben we daar ook gezien. Ik zie verder geen Nederlanders binnenkomen Vorkanov, De Russische kampioen zit erbij. Een best wel grote groep die daar over de streep komt. En ze hebben een achterstand van vijf minuten op de winnaar. Op Thibaut Pinot die nog steeds geïnterviewd wordt. Hij kan het niet geloven. Je ziet het aan zijn gezicht. Hij is uh, eigenlijk stom verbaasd met deze overwinning. Heel mooi hoor. Dit gaat een grote worden. Op Wimbledon is Marcel en Wesker even gaan schuilen, want het is gaan regende dag, Dus de partij is even stopgezet. Nog steeds 1-1 in sets tussen Federer en Murray. We gaan naar het nieuws van uh, 5 uur. En dat doen we om 18 minuten over 5. Volg de tour bij de publieke omroep. De peloton is op jacht naar de vijf koplopers. Kijk op Nederland 1. Ga naar nos.nl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 Tien voor half zes, de tune van vijf uur, want we stelden er natuurlijk wel wat uit. Er wordt nog getennist op Wimmelden, maar nu even niet, want de regen heeft op dit moment over. De regen of geen regen, we horen altijd, elke dag, in de radio 1 sportzoon, maar waarover u uw hart wilde luchten bij Tom van het Hek. Die nu maar eerst eens even het NOS-nieuws aankondigt met Mark Visser. In Rijms hebben president Hollande en bondskanselier Merkel... stilgestaan bij de Frans-Duitse vriendschapsband. Vandaag, precies 50 jaar geleden, kwam het tot een verzoening tussen de twee landen. In de kathedraal van Rijms luidden hun voorgangers de Gaulle en Adenauer in 1962 een periode van vriendschap in. Hollande en Merkel gingen ook naar de kathedraal. Hollande die prees de Frans-Duitse vriendschap... die volgens hem juist nu van groot belang is met het oog op de schuldencrisis. Merkel zei dat ze samen alle uitdagingen aankunnen... ook ten behoeve van heel Europa.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 In Duitsland zijn dit weekend zeker vier mensen omgekomen door zwaar onweer. In de deelstaat Sachsen, in het oosten, werden twee mensen getroffen door de bliksem. En een derde kwam om toen na blikseminslag een boom op zijn auto terechtkwam. In Neder-Sachsen werd een vrouw op een fiets geraakt door een vallende boom. Door de aanhoudende regen is het waterpeil in de rivier De Spree sterk gestegen. Een week geleden vielen in Oosten en het zuiden van Duitsland ook al doden en gewonden door blikseminslagen en storm. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen... door de Australische Formule 1-coureur Mark Webber. De coureur van Red Bull die passeerde vier ronden... voor het einde de Ferrari van de Spanjaard Fernando Alonso. Die tweede werd Sebastian Vettel van Red Bull. Die kwam op de circuit van Silverstone als derde over de streep. En Alonso die voert nog steeds het WK-klassement aan. Krijgt er nog het weer? Vooral in het noorden buiige regen. In het midden en zuiden kans op een beetje zon. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op een bui. Af en toe zon en ongeveer 20 graden. Aan de wp: Verkeersinformatie. De A9 ook maar richting Amstelveen is dicht tussen Afrit Haarlem Zuid en Knopende Raastorp. Dat is een aanrijding met meerdere auto's. Verkeer richting Amsterdam-Utrecht kan het beste omrijden vanaf Knopende Raastorp via de A5 en de A4. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. We gaan weer denken en betalen lekker niks. We gaan.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 Het is uh, vijf van half zes. Het begonnen zo aardig die Nederlanders in de etappe van de Tour de France van vandaag. Maar uiteindelijk bij de finish vielen tegen. Hoe reageren zij in de microfoons van onze NOS-collega's? En zodra het droog is op Wimbledon of het dak erop gaat, dat weten we niet precies. Maar dan gaan we in ieder geval het vervolg van de mannenfinale krijgen. Federer Murray 1-1 in zet en 1-1 ook in de derde zet. Hier zijn Tom van Hek en Tim Movendijk. En Gio Lippens, die even terugkijkt op de verrichtingen van de Nederlanders in deze achtste etappe Gio. Nou, het leek zo gunstig hè, met vijf man in, uh, laten we zeggen, de eerste groep. Het was niet eens echt de kopgroep, want voortdurend reden weer mannen uit weg. Maar in ieder geval reden ze mee vooraan. En uiteindelijk, ja, valt het dan toch wel een beetje tegen. 27 e plaats, Laurens ten Dam, beste Nederlander, op 2 minuten en 22 seconden. In gezelschap trouwens van Rijn Taramee. Laat dat ook wel even gezegd worden, want die valt gewoon uit het klassement weg. Die stond uh, vierde en die kwam dus op je achterstand binnen. Dus die duikelt weg uit het algemeen klassement. Ik kijk even uit het raam, wie ik daar nog uh, zie binnenkomen. Even kijken. Nee, het zijn drie man. En een van de mannen van vakanselei zit erbij. Dat is Rafael Balts. Dat is die Spanjaard in de vakantie -ploeg. Maar we hebben al een paar Nederlanders binnen. Behalve Ten Dam. Johnny Hogeland op de 60ste plek. 4 minuten 53 seconden achterstand in een groepje. Dan hebben we Bouke Mollema en Boas Son Hagen nog binnengekregen. Die kwamen samen over de streep. En toen moest ik ineens terugdenken aan een etappe van vorig jaar in die tour naar Pinerolo. Een beetje vergelijkbare etappe. Een klim nog vlak voor het eind. En daarna een Levensgevaarlijke afdaling. Toen ging het om de etappeoverwinning. Boasson voor Bouke Mollema. Ja, het kan allemaal anders zijn. Nu niet in de top van het uh, klassement, van het dagklassement. En zojuist kwam ook nog een grote groep binnen: met Rob Ruich, met Steven Kruiswijk. En met Sebastian Langeveld die daarbij zat. Zij kwamen binnen op 12 minuten en 30 seconden. Onder andere in het gezelschap van Jens Voogt. Eigenlijk de man die het hele zaakje van vandaag heeft aangestoken. Die vanaf de vertrek aan het demareren is geweest. En zo verschrikkelijk hard reed dat de grote klappen vallen. We wachten nog op Robert Geesink. We wachten nog op heel veel andere Nederlanders. Maar goed, Laurens Tendam is in elk geval binnen. Trouwens, nu zie ik daar in de verte een groepje binnenkomen. En daar zit Robert Geesink bij. De klok is inmiddels 15 minuten weg. En het is een grote groep die daar binnenkomt eh, trouwens hoor. Want ik meende ook nog net zojuist... Nee, even kijken. Ja, ik dacht dat het Koen de Kort was. Ja, die kwam ook nog binnen in dat gezelschap van Ruig, Kruiswijk en Langeveld. Die is dus ook al binnen. Robert Geesink moet nu nog binnenkomen. Is nu pas bij de dinosaurus. Maar ik zei het al... De beste Nederlander op 2 minuten 22 op de 27e plek. Steven Dalenbach praat met hem. Laurens, uh, een vlammende etappe. Hoe zwaar, hoe zwaar was het? Ja, heel zwaar. Ik heb flink afgezien. Euh, op, God. <laughs> op het moment dat ik er naartoe... Uh... Je wordt aangestoten. Ja, dat is niet dan dat mensen denken, wat er daar aan de hand? En is <sus> ver Er komt een hoorde Belg achter van een broek aan. Soms is het na de finish nog zwaarder dan <sus> <sus> tijdens de etappe zelf. Maar hoe zwaar was het? Ja, het was echt zwaar. En, uh, uh, ja, Op en af. Uh, uh, uh, Jullie hebben vanaf de start van de etappe beelden gehad. Ja, op de radio niet natuurlijk, maar het was gewoon uh, van start tot finish koers. En, uh... ja, we waren erbij hoor, ook op de radio. Ja, daarom. Het was van start tot finish koers. En... Uh, ik denk dat mijn gemiddelde hartslag... Uh, verreweg het hoogste is van de hele ronde. Dat wil wel zeggen. Dus het was al heel moeilijk om, om, om bij, die, bij die groep te zitten. Toch zaten we daar met drie mannen van, van Rabobank. Uh, dat, dat toont wel strijdlust aan. Ja, de strijdlust was er. Alleen afwerking uh, ontbrak nog. Maar misschien komt dat nog wel over... Uh, na die ja, na, ja, ik noem het twee rustdagen. Morgen is het natuurlijk nog een tijdrit. Maar die zou ik niet volle werk rijden. En, uh, ik hoop dat ik dan genoeg hersteld ben... om in de Alpen en de Pireneen nog een keer een lap op te geven. Maar vandaag... Ja, wat ik zeg was niet slecht, maar ja, als je zo rond de vijfde, zesde van die groep zit, ben je niet slecht. Alleen dan win je de rit niet mee, maar uh, ja, dat we mee zaten was in ieder geval goed. En met drie man uh, zaten we op een gegeven moment in het peloton nog. En op een gegeven moment zaten we alle drie ook in die kopgroep. Dus uh, dat geeft wel aan hoe strijdlustig we waren vandaag. Uh, voor jezelf, um, was dit maximaal haalbaar vandaag? Of heb jij ook iets van, ja, ik had... Ik had op bepaalde punten iets anders moeten kiezen, nou, strategisch een, gezien bedoel ik dan. Het enige punt was dat ik op het moment dat ik naar de kopgroep toe reed, dat uh, Keshekov weg wegreed En dan uh, had ik echt een goed moment, toen had ik er power op. Met Dan had ik misschien meteen met Koff mee moeten zitten. Die heb ik eigenlijk nooit meer teruggezien, want toen kwamen we dan, ja, net... Op het moment dat we aansloten, reden hij weer weg. En uh, die jongen is echt sterk. Maar achteraf, uh, ik heb overal op iedere klim, moest ik eigenlijk direct de laatste twee klimmen... mijn eigen tempo pakken. Ze in het begin een beetje laten rijden, maar haalde, raapte ik er nog wel een paar op. En op zich ging dat wel goed. Um, Mollema en Kruiswijk zaten daar dus ook. Wat voor beeld kreeg jij van, van hen? Uh, Steven die had er al de hele rit voor gereden natuurlijk, voordat ik bij hem kwam. Dus die had zijn cartouches zelf geschoten en Bouke was iets minder dan ik. Maar uh, ja, het was ook niet zo dat ik zei van rij maar even dat gat dicht. En uh, ik maak het hier wel even af, want ik had al gezien dat die Tybou uh, uh, dat die flink sterk was. Kun je je opladen vanmorgen? Nee. <laughs> morgen de tijdrit dus. Maar we gaan eerst eens even naar Akeret van de Band. Heb jij een winnaar of een winnares? Ja, een bijna zinderende barrage was het, Tom. En waarom bijna? Nou, we hadden eerst Thomas Vos met uh, Carigno. Een elfjarige hengst. En uh, die zetten een redelijke tijd neer. In ieder geval foutloos. En toen Michael Whittaker. Komt hier al zo'n bijna 30 jaar. Met Gikke mee. Twaalfjarige Ruin. En die ging er uh, bijna 5 seconden onder. En toen, als Apotheose zou moeten komen... Meredith Michaels-Beerbaum met Belladonna. Een slechts negenjarige Merri dat Paard. Maar al in het begin van het barragepercours maakte ze een fout. Toen was de spanning eraf. Maar een prachtige, je zou eens kunnen zeggen prijs voor Michael Whittaker die 15 jaar na zijn broer John hier de winnaar wordt. En zijn naam prijkt naast de ingang van het grote stadion voor de komende vele jaren hier als winnaar van deze grote prijs van Aken. Prachtig resultaat en voor de Engelsen misschien weer een opmaat voor succes over een paar weken in Londen. Een mooie slotmuziek erbij, Ed van de band was dat vanuit Aken. Uh, prachtig weer is het volgens mij niet, Gert Hiemstra. met aangeschoven. We worden de hele dag vanuit Aken, Zwitserland, Frankrijk en ook in Londen. Regen, zonneschijn en volgens mij was het ook het geval hier in Nederland vandaag. Ja, zeker. Uh, we hebben flink wat regen gehad. Uh, bij de tour zag ik trouwens dat het weer daar wel prettig was. Maar het dak is dicht, zo te zien, uh, in Londen. Dus. Er zijn uh, meer plaatsen waar het regent, in ieder geval net zoals in Nederland. En dat is jouw excuus voor vandaag. Nou ja, <laughs> de buien die... Uh... Ook zoveel ganger daar als, uh, als hier of niet, want het was nou, uh, laarzen ja. aan hoor vandaag bij ons. Ja, dat klopt wel, ja. En uh, de buien die, uh, die zitten nog een beetje in het noorden van het land op dit moment. Ze trekken nu weg naar het, uh, naar het noorden en vanuit het zuidwesten klaart het nu op. Er kan nog wel lokaal een bui voorkomen vanavond en vannacht. En uh, ja, de wind die is ook wat aan het aanwakkeren, waait uit het zuidwesten. Uh, vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6 in het waddengebied, kan zelfs nog een harde wind komen te staan, windkracht 7. Dus het is echt uh, onstuimig. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 14. Nou, morgen is er dan uh, een dag met veel bewolking. Af en toe breekt de zon door. Uh, de kans daarop is het grootst in het westen en zuidwesten van het land. In het noorden een enkele bui, en dat geldt ook voor het zuidoosten van het land. Het wordt morgen een graad of 17 op de Wadden, tot 20 in het binnenland. Morgen verder een vlagerige zuidwestenwind, eh, matig boven land. Aan zee en op het ijzermeer kracht 5 à 6. En op de Wadden opnieuw af en toe hard kracht 7. En morgenavond dan wat minder wind. Ja, en dan na morgen blijft het koel en wisselvallig. Eh, iedere dag kans op regen, maar er zijn ook geregeld zonnige perioden. Laten we dat niet vergeten. De temperatuur die komt uit op 18 tot 21 graden. En dat is nog altijd wat aan de koele kant. Vlagerig. Mooi woord. Ja, mooi. Hè? Zullen we ermee ja. moeten doen, hè? Gert Himstra, dank je wel. Dank je wel. Gaan we eens even naar Wimmelden, Marcella Mesker. Een paar jaar geleden hebben ze voor heel veel miljoenen ponden zo'n dak aan laten leggen. Maar dat doen ze nooit dicht, hè? Dat, ook al is de verwachting nog zo regenachtig. Ja, maar het is, het is nu toch wel dicht, hoor. Ze gaan over 20 minuten, nou, dus nu een kwartier, gaan ze verder. En dan uh, zal de wedstrijd, uh, ja, indoor gespeeld worden op het gras. Dus het is nu definitief dicht. En uh, als het één keer dicht is, dan uh, ongeacht of er buiten zon schijnt, droog wordt, dan uh, gaan ze er gewoon uh, door. En uh, ik denk wel een voordeel voor Fedro, hoor. Ja, waarom? Dus, uh, ja... Zijn indoorspel, daar heeft hij geen last van de wind, van de kou, de zon. Zijn service loopt beter, zijn timing is makkelijker. Hij heeft het laten zien tegen Djokovic, ook een wedstrijd onder het dak. En het probleem voor Djokovic, en misschien straks ook wel voor Murray, is door ja, de luchtvochtigheid die toch in zo'n grote arena met 15.000 mensen die hier zitten te ademen. Het wordt wat gladder, het gras. Het is dus moeilijker vanuit de hoeken te verdedigen en met, met, die, met die grote passeerslagen te komen. Nou, daar moet Andy Murray het van hebben. Hebben. Djokovic zagen we in zijn wedstrijd tegen Federer ook uh, veelvuldig uitgeleiden. En ja, niet in zijn spel kunnen komen daardoor. Dus ik ben benieuwd hoe uh, Murray zijn uh, voetenwerk uh, gaat dadelijk. Maar ik denk absoluut dat het een voordeel is voor Federer. En als het uh, dak dicht is, Marcella, dan blijft het dak dicht. Ja. We gaan dus gewoon nu een indoor-gaswedstrijd zien. Nou, dat is nog nooit voorgekomen bij een Wimbledon-finale. Want dat dak dat is er al heel wat jaartjes. Maar de laatste vijf jaar hebben we fantastisch weer gehad in Groot-Brittannië met Wimbledon. We hebben het dak amper nodig gehad. Maar dit jaar is het een dramatische zomer. Regen, regen, regen. Tot zo. Moeten ja, die Engelsen maar kijken of ze het uh, dak eraf uh, krijgen bij elkaar. Uh, Bart Voskamp, uh, we zijn altijd geneigd vanuit de traditie om het uh, over de Raboploeg te hebben. Maar we hebben drie Nederlandse ploegen. Nou, Argel Shuman, dan kunnen we weinig kwalijk nemen. Die zijn met een sprinter gekomen die snel ziek naar huis moest. Maar we hebben nog een tweede Nederlandse ploeg, lijf veel geroemd vorig jaar. Kunnen we eigenlijk stellen dat ook zij uh, op dit moment een dramatische toer eigenlijk rijden? Uh, tot op heden zeker. Ze hebben natuurlijk wel... Uh, ja, gisteren met Wout Poels... die dan uh, in zulke ritten nog wat voor hun kan betekenen. Dat, ja, dat hadden we natuurlijk nooit geweten hoe hij die, die voor had gestaan. Daar had ik op zich wel vertrouwen in. Nou, daarachter valt er wel een gat. En Johnny Hogeland die uh, met de vorm van vorig jaar... voor zijn val in de Tour... Ja, had hij op dit soort ritten was er niet afgereden. Dan denk ik dat hij ook zeker voor etappensegens had kunnen gaan. Maar ja, die doet het dit jaar ook niet goed. Schijnt wat last van zijn knie te hebben. Maar ja, als je last van je knie hebt... dan lijkt me niet dat je mee moet springen... Dan, Probeer eens eerst die blessure over te laten gaan en later echt top te zijn. Dus ja, tot op, uh, tot op het moment van vandaag uh, doen ze het nog niet echt goed. Nee. Gio, heb jij de klassementen voor ons? Ja, de klassementen heb ik zeker. Ik zie trouwens Kenny van Hummel binnenkomen op 23-30 van de winnaar van die Thibaut. Even daarvoor een minuutje eerder kwam Liebe Westra over de streep. Samen met uh, Albert Timmer in het gezelschap van de wereldkampioen van Mark Cavendish. En daarvoor dus die grote groep met uh, Robert Geesink. 16 minuten en 41 seconden achterstand. 16 minuten en 41 seconden achterstand. En 10 uh, seconden daarvoor kwam Pieter Wening over de streep. Zo pakken we de ene na de andere Nederlander op. Ja, de klassementen. We gaan eens even kijken naar het algemeen klassement. Want dat is natuurlijk interessant, hè? Morgen die tijdrit naar Besançon. De eerste echte Best voor de mannen op die tijdrit. Als je de proloog tenminste. buiten beschouwing gaat. laat. Maar nu gaat het toch echt om het klassement. om die gele trui. Wiggins voor Evans. 10 seconden heeft hij. Uh, ja, de vraag is. Uh, ja, gaat hij zijn beste tijdrit rijden of niet? In de Dauphiné libéré verpletterde die Evans. Evans reed daar een matige tijdrit. Uh, er waren zelfs uh, andere mannen die. Uh, veel en veel sneller waren. Ik geloof dat hij zevende was in die tijdrit. Uh, Wilco Kelderman was zelfs uh, sneller. Het jonge Nederlandse talent. van Rabobank. die niet erbij is in deze de Tour de France. Uh, we gaan verder in het klassement. Evans dus 2 op 10 seconden. Dan Nibali op 16 seconden. Geen geweldige tijdrijder, maar hij kan het wel redelijk. Hij kan zich wel stand houden. Dan Menchoff op de vierde plek. Goede tijdrijder, 54 seconden. Achter Wiggins. Dan Zubeldia. Froome, Morfouw, Van der Broek, Roach, Tarame En dan moeten we heel erg ver naar beneden om te gaan kijken naar die eerste Nederlanders. Sterker nog, die eerste Nederlander hebben we nog niet in het officiële klassement. Omdat het klassement pas wordt opgemaakt op het moment dat al al die mannen zo'n beetje binnen zijn die daar nog enigszins in meespelen. Dus moeten we wachten om te weten wie de beste Nederlander is in het klassement. Bij de eerste dertig in elk geval geen Nederlander. Het is wel eens beter geweest. Gaan we praten met Bauke Mollema. Want Bauke Mollema die kwam binnen op uh, 4 minuten en uh, 53. Nee, iets meer zelfs nog. Uh, rond de 70ste plek samen met die Boas van Haken. Steven Dahlenboud met Bauke Mollema. Het blijft een dikke pluim om uh, na zo'n geschiedenis, voorgeschiedenis... van de afgelopen dagen in deze kopgroep te zitten. Hoe zwaar was het vandaag? Goh, dat was echt super zwaar. Het ja, was echt uh, oorlog vanuit de start. En, uh, ja, iedereen wilde meezitten. Uh, ja, iedereen weet dat dit een etappe is waar, waar er een grote kans is... dat de uh, vluchters wegblijven natuurlijk. En, uh, ja, ik ben er gewoon voor gegaan. Ik denk, uh, pff, ik heb niks te verliezen. En, uh, ik ga gewoon vol voor de ontsnapping. Alleen. Op een gegeven moment eerst zak ik al mee en toen ja, had ik al zoveel gegeven eigenlijk. Toen werden we weer teruggepakt en ja, het bleef gewoon volle bak uh, ja voor Misschien wel anderhalf uur lang. En, uh, ja, uiteindelijk uh, zat ik mee, maar ja, toen was, was het beste er, er al eigenlijk af. Ja, en dat kwam dus ook al, omdat het vanaf het begin af aan zo hard ging. Het was ja, zwaar om überhaupt erbij te zitten. Ja, ja zeker. Dat was uh... Ja, iedereen wilde meezitten. En zeker op dat parcours was het, was het enorm zwaar. Ja, ik zei al de voorgeschiedenis van de afgelopen dagen. Kun je aangeven hoe, hoe je... Ja, hoe voelde je je vandaag? Nou ja, niet super. Maar uh, ja, ik denk... Uh, Heb je veel last van, van die valpartijen? Ja, mijn elleboog krijg ik het meeste. En mijn rug vandaag. Dus uh, ja, weet niet, ik weet niet. Ik zit voor mijn gevoel wat anders op de fiets dan anders. Maar ja, dat, uh, dat is, is waarschijnlijk het gevolg van die val. Dus dat, uh, dat is niet echt lekker. Maar... Ja, je, je gaat er gewoon voor en uh, ja, op een gegeven moment uh, komen we weg met die groepen, mooie groepen en dan, ja, dan denk je misschien dat, uh, dat er nog wat in zit. Maar ja, het draaide eigenlijk al voor geen meter, uh, meter bij ons en uh, ja, uiteindelijk uh, ja, gingen onze groep ook uit elkaar en ik uh, gewoon niet mee. Was dat vanochtend het plan? Uh, want er zaten natuurlijk twee andere Rabo's ook in de aanval. Was dat het plan? We gaan ze wat laten zien. Ja, zeker. Ik denk uh, vanochtend wilden we gewoon uh, met z'n allen uh, alle meezitten. Sanchez, uh, Tendam en Kruiswijk en ik wilden gewoon graag meezitten. En uh, ja, dat is denk ik heel goed gelukt uh, met deze groep. Alleen, ja, het is jammer dat we gewoon niet, niet echt de ruimte kregen... En, en dat de samenwerking gewoon niet goed was. Maar ja, daar zaten ze dus ook een sterke man ook nog mee. Dan, dan weet je al dat het lastig wordt. Bart Voskamp, um, je soort tevredenheid hoor je bijna van... we zaten toch mee... Is die realiteitszin wel hoog genoeg, vraag ik me af? Je hebt toch ook gewoon, we horen het net... De, het klassement, daar staan we voorlopig nog niet bij... want we moeten even wachten tot iedereen binnen is. Het klinkt allemaal wat onaardig, maar is die realiteitszin wel hoog genoeg... als je dit hoort? Nou, ik, ja, ik vind het niet. Ik bedoel, we, hè, we moeten natuurlijk wel uh, meewegen... Dat, uh, dat er valpartijen zijn geweest. Ik bedoel, daar kom je niet echt lekker uit... maar om daar nou uh, iedereen over één kant te scheren... en dan bedoelen we ook de Rabobank, maar ook van Kanselijn natuurlijk... om te zeggen dat, uh, dat iedereen maar tevreden moet zijn met het mee zijn. Kijk, vooropgesteld... De instelling is goed en wat Bouco ook zegt, we hebben gewoon afgesproken. We gaan om de beurt gewoon meezitten. Dat hebben ze gewoon goed gedaan. Echt een dikke pluim. En ik hoop dat ze de andere dagen dat ook zeker vol blijven houden. Want er komt ook een dag dat, dat ze misschien wat gaan verbeteren. He, de, de valpartijen spelen misschien nog mee. Uh, voor de moraal voor iedereen is het goed. Als je je ploegmaten van voren ziet... kun je het niet laten om, uh, om de volgende dag zelf niet mee te springen. Dus het nodigt ook uit om zelf ook mee te doen in de koers. We hebben niks meer, ze hebben niks meer in het klassementen zoeken. Rabobank en vakantieleiders. Dus, ja, morgen gewoon een relatieve rustdag voor de Bal Van Westra die zie ik nog wel uh, hopelijk in de eerste zes rij. Die bereidt zich voor op de spelen op de tijdrit. Dus een goed moment om een keer uh, goed diep te gaan. En uh, voor zo'n moreel goed als die kort kan rijden. En, de andere, en dan de rustdag meepakken. En dan kan het zijn dat het beter gaat. De intentie is goed... Alleen, ze ja. zijn niet sterk genoeg. Maar een intens, intentie goed genoeg, dat is natuurlijk heel leuk om vast te stellen, Bart. Maar als je dan ook de woorden van Larus Ter erbij bijneemt... die zegt, ja, de strijdlust was er, ik citeer hem... de strijd lust was er, maar de afwerking ontbrak. En dan Bauke Mollema, ja, we hadden graag mee willen zitten... maar niet de ruimte gekregen. Wat is dan het nou, de, de, strijdlust de nou, en Ja, de, de, de, de ruimte niet gekregen is natuurlijk, uh, ben ik het niet helemaal mee eens. Als je, als je mee zit in die situatie en je bent goed genoeg, dan ben je gewoon mee. Het is niet zoiets van, nou de planning klopt op het eind niet meer. Maar ja, je kunt ze op dit moment niks kwalijk nemen, want ze worden er gewoon uh, regulier gewoon uit de wielen gereden. Dus beter kunnen ze niet. Dus dan moet je het wat breder trekken en dan kijken van waar, hoe het zit. Het door, komt het door de voorbereiding? Uh, wat, wat is hier aan de hand? Maar op de dag van vandaag kun je ze niks kwalijk nemen. Ze zitten mee, ze doen mee. Alleen ze komen tekort. Ja, dat kun je niet van vandaag op morgen veranderen. Dat is een kwestie, kwestie van vorm. En vorm, ja, dat creëer je gewoon door het hele jaar door. Dat heeft met selectiebeleid te maken. Dat heeft met koersprogramma te maken. Heeft ook met mentaliteit alles te maken. Maar vandaag valt ze eigenlijk niks te verwijten. Gewoon niet goed genoeg. We hebben nog twee weken om hier rustig over door te analyseren, Bart. <lacht> We maken even een uitstapje naar Egypte. Want daar heeft de nieuw gekozen president Morsi het parlement opgeroepen om weer bijeen te komen. Een maand geleden werd het parlement ontbonden door het Hoge Rechtshof. omdat de verkiezingen voor een deel niet volgens de regels waren verlopen. Korstman Sander van Horen. Sander, kan president Morsi dit zomaar besluiten? Uh, nou ja, dat is de grote vraag. Ja, kijk. Um, hij heeft natuurlijk alle belang om dat parlement weer bij elkaar uh, te laten komen, want zijn partij, de Moslimbroeders, die uh, maakt daar uh, de meerderheid van uit. Maar ja. Dat constitutionele hof, dat is toch ook niet het uh, minst belangrijke in Egypte. En als zij zeggen dat dat parlement voor een deel illegaal uh, tot stand gekomen is. en dat daardoor dat hele parlement niet bij elkaar mag komen. en er nieuwe verkiezingen moeten komen. dat is toch ook wat waar. Dus de juristen die zullen uh, de komende dagen hier in Egypte. denk ik een behoorlijke kluif aan hebben. om uh, te bekijken wie er nou gelijk heeft. En los van de juristen, uh, Sander, is dit een soort proeven van. we willen nu wel eens kijken wie het werkelijk voor het zeggen heeft in dit land? you. Yeah. Maar natuurlijk. Dit is een machtsstrijd uh, op het scherpst van de snede tussen de moslimbroeders bij monden van de president en het leger. Kijk, er komt nog uh, iets bij. Uh, omdat het parlement ontbonden is en er toch wetten gemaakt moeten worden. Ja, die taak die heeft het leger uh, naar zich toegetrokken. Dus eh, dat, dat geeft wel een beetje aan dat het leger uh, doende is de macht te behouden die ze hebben. En de moslimbroeders die zeggen nee, we hebben nu een gekozen functionaris en die moet het voor zeggen hebben in Egypte. Het is een, een strijd die we natuurlijk al heel erg lang aan zagen komen. En die wordt op deze manier uitgevoerd. Maar Morsi kan er natuurlijk niet in een zijn eentje, Sander, als president. Hij heeft het parlement nodig. Hij wil nu dus dat ze bij elkaar komen. Is dit zijn poging in die eerste paar weken dat hij nu aan de macht is... Uh, om zijn spierballen te laten zien? Ja, dus is één van de pogingen. En stel nou dat het parlement naar hem uh, luistert. Stel nou dat ze zeggen, we gaan inderdaad bijeenkomen... en weer gewoon praten over uh, wetsvoorstellen... Waar gaan ze dat doen? Want het parlement, ik heb voor gestaan. daar staat een dikke cordon uh, politie en leger voor. En ik was erbij dat parlementariërs naar binnen probeerden te komen. Al was het maar om een statement uh, af te geven. Of al was het maar om eventjes wat spullen uit hun uh, kamer te pakken. Dat lukte niet. Ze werden tegengehouden. Dus willen ze nu met alle vergaderen in dat gebouw... Wat gaat het leger dan doen? en Gaan ze op een andere plek vergaderen? Ja, heeft het dan nog wel de status? Dus los, los van die grote belangrijke machtsvraag, wie heeft het boek aan in Egypte, krijg je dit soort logistieke dingen. Waar gaat dat parlement vergaderen en wat gaat het leger doen? Dat wordt natuurlijk het eerste. Dinsdag is normaal gesproken de zittingsdag van het parlement. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. En er is nog niet gereageerd door de generaal Sander. Bij mijn weten niet. Nee, en ook niet door het Constitutionele Hof. Want die zullen hier natuurlijk ook wat van vinden. Want zij waren degene die besloten hadden dat het parlement niet meer bij elkaar mocht komen. Sander van Ooren, dankjewel. Wij gaan weer terug. We gaan naar Zwitserland. Uh, GioLippens waar nog steeds uh, mensen binnendruppelen. druppelen. Of is de, de, nee. zijn de hekken geplaatst inmiddels? Het hek, het hek staat nu echt uh, op de finishstreep. De klok is uh, stilgezet. Sterker nog, hij is uh, uitgezet, de elektronische klok. En dat betekent gewoon dat iedereen uh, binnen is. En uh, dat iedereen ook op tijd binnen was. Want het uh, tijdverschil dat mocht worden opgelopen in deze etappe... was 35 minuten en 26 seconden. En we zagen nog wat uh, grote groepen binnenkomen op zo'n 23,5 minuten. Dus nou, die zijn allemaal ruim op tijd binnen... Inclusief de sprinters. Dan kijken we naar het algemeen klassement. Het was even lang zoeken naar de eerste Nederlander. Maar die hebben we inmiddels gevonden hoor. Want inmiddels hebben ze dat klassement opgemaakt. Bouke Mollema, 37 e Daarachter Laurens ten Dam. Die op de 49 e plek staat. En dan kijk ik naar Robert Geesink, 56 e En er staat er nog één mannetje tussen Robert Geesink. Dus de vierde beste Nederlander. Door dit enorme tijdverlies van vandaag. 16 minuten en 41 seconden. De man die ertussen staat, dat is Steven Kruiswijk. Die staat 51 e op 26 minuten en 44 seconden. En onze Steven, Steven Dalenboud, praat met hem. Het was een knaller van een etappe. En uh, jullie zaten met drie man vooraan. Uh, hoe zwaar was dat? Ja, het was echt... Vanuit het vertrek meteen koers. En het parcours was gewoon heel lastig. En, uh, ik denk dat we, uh, ja, we waren allemaal gemotiveerd waren uh, met een aantal mannen om uh, mee te zitten. En, uh, ja, dat lukte uiteindelijk ook. Ik kom zelfs met drie man mee in die kopgroep. Uh, je ziet gewoon dat er heel de hele dag is, uh, is er blijven rijden. En er was eigenlijk weinig organisatie, ook in de kopgroep niet. En, uh, ja, dan, uh, dan blijf je heel de hele dag volle bak rijden. En, uh, Langzaamaan uh, voelde ik dat ik steeds slechter werd. En, uh, ik, wist, ik kende de finale hier en uh, toen wist ik dat ik het uh, sowieso uh, niet ging redden. Uh, ja, ik hoop dat we deze lijn een beetje door kunnen trekken... en de uh, komende week nog een paar keer mee kunnen zitten. Uh, veel veel uh, wonden in de ruilbankploeg. Uh, veel kreupele mensen, wou ik haar zeggen. Hoe is het met jouzelf fysiek nu? voorbij rijden. Hoe is, ik hebben benieuwd dat je daarin ligt trouwens, maar hoe is het met jouw fysiek nu? Uh, ja, ik voel me natuurlijk altijd wel een paar dagen na zo'n val uh, voel je nog steeds niet super. Het was ook... Uh, de meeste bij ons in de ploeg voelen zich vandaag eigenlijk uh, of ja, vanochtend eigenlijk slechter en stijver dan, uh, dan de eerste dag na de val, maar uh, ja, ik denk dat we gewoon uh, proberen het beste van te maken en uh, nu echt terecht op de etappes, zeg maar, die komen. En, en dan werden jullie vanochtend ook nog... Uh, Ruw gewekt, begreep ik, door de dopingcontroleurs. Ja, dat hoort er ook bij. Hè. En, uh, gelukkig, Wat was dat? Nee, het was gelukkig niet zo, uh, niet zo heel vroeg. Ik geloof ik rond een uur of acht. En uh, dat viel nog mee. En uh, dat was het interview met Steven Kruiswijk. Uh, Bart Voskamp, jij zit hier ook nog steeds. Uh, ja, de, de verhalen zijn een beetje natuurlijk hetzelfde. Gevallen, stijfheid, uh, het valt een beetje tegen. Uh, morgen komt dan die, die, die, die dag, dat we, nou ja, die tijdrit. Mogen we eigenlijk ook niks uh, uh, verwachten. Nou, ho, ho. Lieuwe westra Ja, die ga ja, jij toch... Verwacht, ja, dat verwacht ik zeker van. Kijk, ik had e twee scenario's uh, te bedenken voor Lieuwe. Of hij probeert vandaag mee te zitten. Of hij probeert zich te sparen. En de tijdrit supertrein heeft hij aan het begin proberen mee te zitten. Nou, dat is dan niet gelukt. Dus ik hoop dat zijn benen nog een beetje redelijk zijn. En dat hij uh, de etappe uh, tussen aanhalingstekens op zijn gemak heeft uit kunnen rijden. Om morgen een mooie tijdrit te laten zien. Want het uh, is een goede tijdrijder. En ik, ik verwacht hem wel in de top zeven. Hoe zit zo'n ploeg vanavond aan tafel met z'n allen? Want wat wij constateren, moeten zij zelf natuurlijk ook constateren. En uh, ik snap dat je dat tegen de pers nog allemaal netjes uh, vertelt. Maar vallen daar onderling harde woorden? Wat gebeurt er in zo'n ploeg s'avonds? avonds? Nou, het, om boos te worden is natuurlijk lastig. Want het is niet zoiets van onze tactiek heeft gefaald of we hadden beter gekund. Ik denk eerder dat het een soort van gelatenheid zal zijn van... Goh, hoe komt het dat we met zoveel mensen meezitten? In dit geval Rabobank met drie, maar ik bedoel, vakantie dat ook mee. En we kunnen niet volgen op, op een cruciaal moment in de koers, terwijl er toch renners tussen zitten die, die, die, die het hele jaar te volgen zijn en nu niet. Waar, waar ligt dat aan? Dus maar goed. Ik denk als renner daar moet je ook niet te veel mee bezig zijn. Je moet wel vooruitkijken. De Tour die duurt natuurlijk nog, nog twee weken. Er is overal wel, wel wat te halen. Maar ja, om, eh, ik denk niet dat je erbij neer moet leggen om te zeggen: van nou we zijn niet goed genoeg, we kunnen niet volgen, we springen niet mee. Nee, gewoon mee blijven gaan. Je kunt in een ronde groeien, een ander kan minder worden. De dagen kunnen op een ander moment er weer anders uitzien. Dus je zult het echt positief moeten bekijken. Mekaar echt wel een, een beetje een schop onder de kont geven: van niks ervan, twee dagen rust en we, we vliegen er weer in. Gio Lippens, jij luistert nog mee, volgens mij, aan de finish. Klopt Zeker. dat? Zeker. Ja, bespeur jij enige wanhoop? Want dit jaar zou toch het jaar worden van... nou, nou, nou gaan we toch echt een beetje meedoen, zeg maar. Nou, ik bespeur vooral wanhoop bij de volgers en bij uh, de supporters. Uh, kijk, die zijn natuurlijk allemaal erg teleurgesteld. En dan lees je zo overal op al die sociale media... lees je natuurlijk wel ja, vernietigende commentaartjes van mensen... Ja, die zelf niet op de fiets zitten... en niet weten hoe het is om uh, in zo'n koers te rijden. En uh, ja, er is al heel veel over gesproken en natuurlijk kun je naar oorzaken gaan zoeken en die zullen zijn er ook zeker. Maar inderdaad wat ze vandaag hebben gedaan, geprobeerd om erbij te zitten in die vlammende openingsfase ook. Want dat moet ik ook nog wel even zeggen. Die Jens Vogt heeft zo verschrikkelijk hard eraan getrokken, het peloton reed er zo hard ja. achteraan... dat het al een wonder is dat er gewoon vijf Nederlanders uiteindelijk bij die eerste... Maar die grote... hebben het er ook hard getrokken voor die andere veertig mensen die voor ons eindigen. Ja, uiteindelijk wel. Hè? Want uiteindelijk kun je misschien bedenken... Van, ah, misschien zou het slimmer zijn geweest om lekker rustig in het peloton te blijven zitten. En laat je maar mee sleuren richting die finish en probeer het dan op het eind nog even. Maar ja, het, het is een keuze. En het keuze voor het avontuur, we zeggen het zo vaak. Er wordt laf gekoerst door de Nederlandse renners. Althans, het wordt heel vaak gezegd door allerlei mensen. Nou, vandaag hebben ze niet laf gekoerst. En ze hebben verloren. Heel simpel. Gegokt en verloren. Ze zijn meegegaan. Nou, dat is misschien wel dan de eindconclusie op dit moment van deze dag. Bart Voskamp, dank. Morgen de tijdrit. Met Westra, daar houden we jou. aan. Gio, dank voor daar. En uh, dan gaan wij weer het programma gewoon vervolgen. Doe, doe! Op één. Hot town, summer in the city. Back of my neck getting dirty and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around.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 The Summer in the City. Nou, met deze plaat mag in ieder geval niet geklaagd worden voor mij. Maar er waren <laughs> wel weer wat vrolijke en treurige klachten vandaag. En er werd ook een groot misverstand opgelost, in gesprek met het Hek. Tom Valt Hek, goedemiddag. Dag Tom Metro Players. Ja, goedemiddag. Ik wil even klagen over de nieuwsprise. Ja, wat, wat is er te de klagen deze keer? Er wordt iemand tot winnaar uitgeroepen die het volgens mij niet is. Oh, dat is interessant. Dat hebben we al eerder gehad. Wat, wat ging er mis? Wat is er mis? Wat is er mis ik gegaan? heb op dinsdag 140 punten neergezet. Ja. En de winnaar die wint, die, die had geloof ik 72 punten deze week. Nou, weet u, ik, ik ga nu naar de andere studio, belt u over vijf minuten even terug, want dit vind ik zo interessant. Goedemiddag, ik wilde graag reageren op de, de stelling. Op de stelling. Nou ja, van uh, van zeuren en, uh, en zo. Van zeuren, ja. Ga u, gang, ga u gang. Ja? ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ik durf het bijna niet te vragen. Maar zeg het toch maar. Zouden wij wat variatie in de muziek mogen hebben? <laughs> ja. Maar misschien is het anders mogelijk om uit te leggen... waarom die variatie niet gewild, gewenst of uh, niet mag. Nou, dat gaan we eens uh, aan ze vragen. <tied> Goedemiddag, met Ingrid Weijers. Goedemiddag. Jullie hebben een foutje gemaakt in jullie nieuwsquiz, hè? Ja, ja, ja. Mijn broer die is wel geworden. Heeft. Ja, die heeft ook al gebeld en die wordt ja, nu teruggebeld. Hij wordt ook teruggebeld. Het gaat allemaal rechtgezet worden. Hallo Tom met Frank. Ik wilde even klagen over het uh, zogenaamde matchfixing bij het uh, profvoetbal. Er wordt al volop gewet en gespeculeerd, en uh, dat heeft men genoopt tot het, um, de overeenkomst tussen een bankrover en een omgekochte profvoetballer. Tom, je geld of ik schiet. Dag meneer van Joep. Ja, goedemiddag. Goeiedag. Zeg even over dat luisterend oor. Ja. Lijkt het u een uh, goed idee als uh, mensen op Radio 1... ook wat beter luisteren naar elkaar? Ja, Tom, met Rob nogmaals. Ja. Heb je het al gemeld? Ben je al gebeld of niet? Nee, nog oh, niet. Oh, nee, je, je, je, je, je hele familie heeft ook al gebeld. Want die zitten allemaal aan de radio... en die, die, die horen een hele andere winnaar. Dus het, het loopt hier storm op dit moment met uh, protesten. Ja. We kunnen niet anders doen dan mea culpa. En uh, we gaan het, het, het gaat worden rechtgezet. Wees gerust. De grote fixer, Tom van het Hek. Dank eh, je, Tom, namens alle luisteraars. Ja, en dat, uh, even dat laatste nog: Rob ja. Weijers de winnaar. Morgen wordt hij nog even officieel gehuldigd. Grote klasse. Wie gaat er gehuldigd worden straks op Wimbledon? Er wordt weer getend, Marcella Mesker. Ja, na een 39 minuten durende regenpauze is het dak nu definitief dicht en het blijft dicht. Momentum lag natuurlijk bij Federer na die tweede setwinst met 7-5. Dus uh, rust nu denk ik weer een beetje bij Andy Murray. Die aan het eind van die set toch ook een beetje naar zijn rug greep. Dus ik denk dat hij even behandeld is door zijn eigen visio. We gaan in ieder geval nu rustig verder. Stand is gelijk. 2-2, derde set. En wij gaan een oproepje plaatsen, want straks gaan we natuurlijk ook weer aan de lijn spelen. Het gaat over het North sea Jazz Festival. Publiekstrekker Lenny Kravitz. Kravitz en jazz hoor ik u denken. Zullen onderwijl een traditie op het festival muzikanten uitnodigen... die eerder in het jaar misschien wel in het poprijtje genoemd werden... en dan misschien niet altijd in één adem met jazz. Vandaag, de stelling van vandaag, het North sea Jazz Festival is meer pop dan jazz. En daarvoor met het gratis nummer 0800 1121 1121 Of stemt u op de website radio1.nl. De stelling, het North Sea Jazz Festival, is meer pop dan jazz. Laat het uh, ons weten als u erbij was. Of er op dit moment bij bent op deze slotdag... waar Tony Bennett volgens mij uh, net gezongen heeft Dat we een echte jazzfan. Gaat u niet meer naar het festival omdat de organisatoren te veel pop programmeren. Bel ons uh, dan een discussieer met ons mee. De lijnen staan nu open. Tom, het nummer? 0800 11 2-1. Dat allemaal in het volgende uur, als ook het vervolg natuurlijk van de Wimbledon-finale. De Oranje Soop in de Radio 1 sportshow. Ik heb gisteravond bingoed in het pleintje en daarna ik 27 uur. En daarna nog een keer wat duiven.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 Weer een relatie? Mensenrelatie.nl Dit is Radio 1.